en geeft dan aan waar het eigenlijk een vorm van de, ja, misschien de, van korting is omdat iemand een activiteit doet dat zou een argument kunnen zijn maar ik denk dat we die discussie moeten gaan voeren als we de kerntaken discussie gaan voeren uh, uw zorg over de drie decentralisatie en, en, en de aanpak die, die is mij uit het hart gegrepen en ik denk dat dat in het, het, het vorige college ook al was en daar zullen wij heel veel extra aandacht aan gaan besteden en dat, dat zal ook we zijn nu vooral technisch bezig. We zijn met de aanbestedingen bezig. We zijn aan het organiseren. De samenwerking met Haarlem. Uh, we zijn aan het kijken hoe we dat regionaal doen. Uh, wat de moeilijke punten zijn. Enzovoort, enzovoort. Daar is, wordt heel veel tijd en energie nu ingestoken. Dat moet ook als eerste gebeuren. De verordeningen moeten rondgebreid worden. Maar aan de andere kant is het minstens net zo belangrijk. En misschien wel belangrijker om uiteindelijk die effecten te halen die beoogd worden. Dat we inderdaad uitkomen met de middelen die wij krijgen... om vanuit onderop, vanuit de samenleving... vanuit het maatschappelijk middenveld... daar de mensen... die steun te geven. Maar vooral ook... hun verantwoordelijkheid... hun eigen verantwoordelijkheid... en ook het vertrouwen van ons... dus het feit dat het loslaten... van een aantal problematieken... zodat het, dat wij meer faciliterend... motiverend bezig zijn... en vervolgens dat het helemaal... op z'n terecht komt terechtkomt... en dat we inderdaad eigenlijk met minder geld dat we krijgen... uiteindelijk misschien wel meer kunnen doen met elkaar. Dus dat is... Ik dank u voor uw opmerkingen. En, en... Ja, bij interruptie, voorzitter... Um, ja, dus er is natuurlijk wel wat gebeurd... Uh, ook qua werk, maar ik heb me toch mijn zorgen geuit... over hoe u in, in brede zin... die gedragsverandering... in zijn algemeenheid tot stand wil brengen... en wat u daaraan wil doen. Dat kunt u nu niet opeens zo zeggen... maar uh, er zijn instanties die daar uh, wel... In gevorderd zijn er dus licht is daar op te steken en de gedragsverandering op touw zetten daar wil ik aandacht voor vragen en ten tweede graag voor een, in een projectplanning een tijdpad tot eind januari welke beslissingen voor welke datum genomen moeten gaan worden die zaken samenstellen van de begroting naar aanleiding van de uitkomsten van de kerntakendiscussie en, en naar aanleiding van de financiële gevolgen en de datum waarop de verordeningen de desbetreffende verordeningen uh, ge, uh, genomen moeten worden. Dat kan u in een tijdpad uitzetten, dan weet de hele raad waar hij aan toe is, waar hij over na moet denken en op welk moment hij moet beslissen. En, niet het minst, nou, heb ik niet gezien. Heb ik niet gezien, niet in samenhang met uh, de hele problematiek van de begroting. Nou, als u uh, meneer Tonen vindt het niet nodig, dan uh, stop ik nu met betoog. Dank u wel. Voorzitter, de heer, heer Demmers heeft continu over de bekende weg. Er zijn drie beleidskaders aangenomen. Daarin is uitdrukkelijk aangegeven wanneer wat moet gebeuren om te kunnen komen tot een ingang van Participatiewet, Jeugdzorg en, uh, en de nieuwe WMO per 1 januari 2015. U moet gewoon uw stuk af en toe eens lezen. Meneer Toon, ik heb het over de kerntakendiscussie die financiële gevolgen hebben en die voor in mijn ogen uit zou moeten kunnen monden in de juiste besluitvorming, ook als het betreft uh, als, uh, als wij een voorziening decentralisatie zouden willen instellen. Meneer Bluis heeft het woord. Ja, nee, maar wij komen, wij komen nadrukkelijk nog naar u terug. Er is trouwens, was trouwens ook een uitnodiging uit te gaan naar alle raadsleden... om nog extra sessies rond de drie decentralisaties te regelen. Helaas zijn er te weinig aanmeldingen tot nu binnengekomen om daar wat mee te doen. Dus wat dat betreft, en het is ook een oproep aan de heer Demmers... Kijk, wij hebben als gemeenteraad daar ook een belangrijke rol om die kanteling, om die kanteling te verwezenlijken. Zullen wij het ook moeten uitdragen naar buiten toe ten aanzien van participatie, ten aanzien van WMO en jeugdzorg... hoe we dat, hoe we dat aanpakken. En ik denk dat wij in de gelukkige omstandigheid als gemeente Zalver zijn... dat we niet zo'n grote gemeente zijn... en dat we naast maatwerk ook mensenwerk kunnen leveren met elkaar. Ik zal er in ieder geval vanuit mijn portefeuille voor gaan... en ik denk dat de andere wethouders ook... en dat die betrokkenheid, die collegialiteit... maar ook een stuk creativiteit om dat op te pakken... dat we die gezamenlijk moeten doen. Wij zullen met een, daar ook met een communicatieplan voor komen naar u toe en natuurlijk krijgt u ook een uitgebreidere planning zodat u het ook allemaal kunt volgen en er zullen ook nog wel een aantal sessies volgen om u mee te nemen in dit proces um, ten aanzien van de mei circulaire ja, dat, was, dat, is een, dat is een hele uitzoekklus als, als, als, als, als dat binnenkomt dan gaat er hier één ambtenaar die gaat er uh... en die zoekt het dan uit en toen, toen ze klaar was de waren, zei ze van ja wat zal ik doen ik zeg nou stuur me zo uitgebreid mogelijk dan hebben ze zoveel mogelijk informatie maar dat is natuurlijk ook niet helemaal uh, de juiste informatie uh, het is heel moeilijk om het allemaal uit te leggen, dus wij zullen zoals het volgens mij gebruikt is in de begroting, daar een aantal pagina's aan wijden om het verder uit te leggen en dat zullen we dan uh, ook doen, dus ik neem het ter harte om dus dat niet meer zo uitgebreid te doen, maar wel meer duidelijkheid te geven um, dan ga ik u verder naar de heer Paap over uh, de, de hondenbelasting. Ja, u hebt een staartje gekregen. U vraagt mij draaien, maar dat staartje is inderdaad niet compleet. Ik, ik, we zullen het uitzoeken, maar het kost natuurlijk aanzienlijk meer als alleen maar dat bedrag wat genoemd wordt. Want uh, het, het, het schoonmaken uh, enzovoort enzovoort. Dus dat moet ik gaan toerekenen. Ik, ik weet niet of ik daar helemaal uitkom uit het uh, maken van het kostendekkend uh, tariefmarkt. We gaan ons best doen, wij komen er bij de begroting op terug. De, de schietvereniging, ja, dat, is een, dat is natuurlijk een verhaal apart en dat is een, dat is een mooi verhaal in bij de Bij kader... interruptie, Mevrouw ja, sorry. Even, even over de hondenbelasting. Uh, mensen zullen me voor gek verklaren, want ik heb zelf een hond dus ik betaal ook. Maar is het nou eigenlijk belangrijk of het kostwekkend is of niet? Het is een extra kostenpost voor de gemeente, het schoonmaken. En dat heeft te maken met de mensen die dus te lak zijn om met zo'n rood zakje, oftewel... Anderkleurig kleurig zakje mag ook, maar die rode zijn, die nog, die zijn gratis. Uh, ja, ik heb zoiets van... Uh, het klinkt misschien hartstikke sympathiek... om hondenbelasting af te schaffen... maar ik vind dat uh, de vervuiler... best wel een beetje extra mag betalen. Maar dat is dus mijn mening. Dank u wel. En het heeft niet alleen te maken met ontlasting... die je kan opruimen, maar ook de urine van de honden... zorgt er toch voor dat de plantjes die... Uh, daar, zeg maar, mee besproeid worden... ja, toch door het ja, zoekje de invloed... nou, u kent nee, het allemaal wel. Ik, ik, ik de interruptie, ik op, voorzitter. Dames en heren. Ja, dames dan kunnen dames we het heren. ook over poelseren... Nee, nee, want nee. die slopen meer in een tuin dan een hond... <truim> het is niet de bedoeling... om nu de hondenbelasting... qua nut en dergelijke recht ook niet ter Besluitvorming. U kunt het als suggestie meegeven. Daar ben ik wat coulant in. Portevaarouder heeft het woord. Ja. De schietvereniging... nou, ik... Ik zal wel opnieuw met de club in gesprek gaan... maar ik, ik wil u wel meegeven dat in, in deze tijd 2014, 2015 komt eraan... je je natuurlijk wel moet afvragen of de, de gemeente daar die investeringen moet gaan doen. Ook al zijn ze kostendekkend. Dus wat dat betreft vind ik dat ook wel een leuk punt voor de kerntakendiscussie... of wij dit soort dingen op deze manier moeten doen. We zullen wel, als iemand iets wil, moeten faciliteren. Maar we moeten ons wel gedegen afvragen of wij op dit moment... Met onze schuldpositie, uh, dit soort investeringen uh, moeten gaan afdekken. Er zijn wel andere oplossingen dan misschien te vinden. En als ze daarvoor in zijn, denk ik dat het meer die kant op gaat. Maar ik zal contact opnemen met die schietvereniging, want ik denk dat we wel uh, in het verleden daar. Uh heleboel zaken zijn gebeurd, maar het heeft niet mijn hoogste prioriteit. Uh, uh, voorzitter, voorzitter, bij interruptie over die schietvereniging. het gaat al even niet om geld, vertel of het niet is, dus. er lopen al jaren procedures daarover, met Stichting Duinbouw en andere natuurmilieuorganisaties, de provincie is daar heel erg mee bezig, het is, uh, geheel uh, valt onder industriele vergunningen, de provincie die is, de, die is uh, heeft meerdere de, malen is de de naar een derde commissie verwezen. De dus voorlopig moet eerst het meneer Demmers ik hoor u zeggen dat u de portefeuillehouder bij gelegenheid wilt bijpraten nadat hij zelf zijn onderzoek heeft gedaan klopt dat? Uh, nou dat laatste piepje noem ik daar mee dames en heren ik probeer toch, gaat u nou niet gelijk in op alles wat de portefeuillehouder zegt hij rond af met, ik ga het in onderzoek nemen hij geeft een bespiegeling, daarmee daagt hij u uit dat snap ik maar we kunnen ook daar een beetje gepast mee omgaan. Dit is op deze wijze volgens mij niet productief. Meneer Bluis. Ja, ik zal nog uh, daar een ouder... U begrijpt voorzitten. de boodschap. Ja, dank u wel. Um, Oké, okay, dan gaan we... Nou, meneer Kroosberg, over het museum, daar, daar is al gesproken. Daar kom ik dus ook, ook uh, verder uh, op uh, terug. Um, nou, de voorjaarsnota die voor ligt. Alsof uh, niet rijdt voor, uh, voor besluitvorming, <coughs> uh, wordt er eigenlijk gesteld uh, door de, de VVD... Nou, als, ik dat, als ik hem vergelijk met wat er voor lag... dan ligt er, staat er de voorjaarsnota vast te stellen... en als zodanig uit te werken voor twee, begroting 2015... en de meerjarenraming. Dus hetgeen wat eerst voor lag vast te stellen... dat, nou, dat is dus een, een, iets vaststellen met een, een behoorlijk groot tekort. En, je kunt het zien op pagina 5... 640.000, 730.000, 436, 430 436.000, 430.000 euro structureel zonder daarbij dekking hebben aangegeven. Uh, vervolgens... Uh, staan er uh, in die... Uh, in die uh, opsomming... Uh, een aantal uh, zaken... zoals het gebouwde Krocht, het museum... Uh, die aangeven... dat, het, uh, ja, dat daar geen, geen... opbrengst voor is gegaan... De, uh, de grettenwacht. Dus het college dacht van... ja, als, als we dit zo aannemen... en we er niet meer richting aan geven... dan do doen we onszelf tekort en doen we de gemeenteraad tekort. Dus zodoende... hebben wij besloten om meer richtingen aan te geven. En die richting hebben we aangegeven... om alvast een aantal denkrichtingen aan te geven... waar de dekking onder andere in zit. Net zoals in het nieuwe beleid van de week ook al aangaf... Ja, er staat 293.000 structureel opgenomen... als zijn de kosten om, om afschrijvingen niet meer af te schrijven... Voor, voor op uren, maar direct in de kosten te nemen. Toen heb ik uitgelegd. En daarom was het ook wel fijn dat dat staatje erbij zette... dat we elke dag hier geld moeten lenen om de exploitatiesluiter te kijken... en dat het absoluut op dit moment geen enkele zin heeft... deze, deze exercitie uit te halen. Dus wat, wat dat betreft is de denkrichting. Dat gaan we niet zo doen. Ten aanzien van de controller en de adviseur... daar, daar hebben we ook een duidelijk standpunt in genomen. Dat is feitelijk, feitelijk al een bezuiniging die we opnemen. En voor de rest hebben wij nu aangegeven... een aantal denkrichtingen... om op korte termijn voor het komende jaar 2015... Toch een sluitend perspectief aan te bieden. En vervolgens geven we aan: ja, maar dan komen we er niet mee. Want let nou op, laten we nou niet doen zoals elk jaar. Elk jaar een weer krijgen. En het jaar erop is hier weer niet sluitend en weer sluitend krijgen. We moeten het meer in het toekomstperspectief zetten. En, en gewoon niet te veel ad hoc van die beslissingen nemen. En dat, dat moeten we gaan proberen af te leren. Daar moeten we misschien wel overleggen in de provincie. Vandaar dat ook die kerntakendiscussie wordt voorgesteld. Nou, en dat geeft het beeld. En de nodige wijzigingen die wij aangeven, daarom hebben we ook voorgesteld om, hem, uh, om feitelijk uh, dit zo voor te stellen met uh, daarbij uh, de aanpassingen. Dus wij vinden het wat, de, dat wat dat betreft uh, ja, een, een, een voorstel uh, wat meer recht doet aan de situatie waarin we zitten en de situatie waar deze coalitie uh, naar toe wil gaan. En inderdaad de kerntakendiscussie door meerdere is aangehaald. Is straks een zeer belangrijk uh, instrument waar u, wij samen met u, en vooral u als gemeenteraad, uh, ja, keuzes moet maken. Dit uh, was mijn beantwoording. meneer de voorzitter. Hartelijk dank, meneer Bluis. Um, er zijn uh, twee opmerkingen gemaakt. Uh, de tip van de oude aula, daarvan heb ik al gezegd. Dank voor het meedenken en die nemen we ter harte. Ja, de problematiek van de BTW is een landelijke problematiek die geldt voor iedere gemeente. De vraag dient volgens mij te zijn uh, hoeveel kun je daarvan ontwijken en hoeveel niet. Wat we konden ontwijken, dat hebben we gedaan. Dat is de overdracht van de kazerne met een financieel gunstigere renteregeling. Hadden we dat niet gedaan, hadden we en de BTW moeten terugbetalen... en we hadden de hoge rente nog steeds gehouden. Dus daar zit een stevig substantieel voordeel. Uh, de nutsvoorzieningen, zoals gas, licht, water en dergelijke... ja, dan stoppen we als het licht letterlijk uitgaat. Hè? Daar stond het op uw eerste vraag. De tweede vraag is, zou het niet duurder worden? Ik denk het niet, want dat komt er überhaupt altijd bovenop... net als voor iedere andere gemeente. Daar komt nog een discussie aan met de veiligheidsregio... want die wordt gecompenseerd voor een klein stuk. En binnen de veiligheidsregio wordt gediscussieerd wat we daarmee gaan doen. En dat wordt naar toe ook weer zichtbaar gemaakt. Ja, ik kan het niet mooier maken, maar volgens mij hebben wij uit de meeste kwade, volgens mij nog een redelijke deal gemaakt. Maar dat is er u om wellicht over 40 jaar nog eens terug te rekenen... en te kijken van, is dat zo of niet? Ik kan namelijk niet van tevoren, dat is niet plagerig bedoeld... in een bol kijken en u dat voorspellen... en u zou dat wat dat betreft ook niet aan luchtfietserij moeten doen. Dat is in eerste termijn uitgebreid allemaal aan de orde geweest. Ik denk dat er nog wel kort behoefte is aan een tweede rondje... Ik ben met me eens waarschijnlijk kort. Ik inventariseer eerst even. Ik zie in ieder geval meneer Paap. Meneer Tonen. Meneer Demmers. Mevrouw De Jong. Mevrouw Geurenson. Dat is hem. Ja? Nou. Uh, meneer Paap, ik ben nog niet buur begonnen. Ja, dank u voorzitter in uh, ieder uh, geval één vraag eigenlijk twee vragen, dan kom ik zo nog even op terug op de tweede vraag in ieder geval de eerste vraag uh, de uh, marktgeldverordening uh, uh, 2014 ik meen dat u vorige week gezegd hebt uh, of uh, een college lid uh, dat die aangepast gaat worden maar gaat die nou ook zo aangepast worden dat wij de elektra niet meer hoeven te betalen voor hun en dan uh, uh, twee uh, de vraag over par parkeervergunningen voorzitter nou, ik vind het toch van het soort dat ik gewoon geen antwoord krijg op een gewone, normale vraag. Als de withouder weigert antwoord te geven op mijn vraag, dan wil ik schorsen. De vraag van Electra Weekmarkt is even blijven hangen. Dus die geef ik nu even aan meneer Sandbergen. Ik wil ze alle twee wel beantwoorden als je dat wil, meneer de voorzitter. Mag van mij. De vraag van Electra, inderdaad, heb ik u al vorige week aangegeven... dat dit mee wordt genomen in de nieuwe marktverordening 2014... Zoals ik u ook heb aangegeven wordt het via participatie gedaan. En uit de uitkomst van participatie wordt u bediend als raad uh, in, met voorstellen erover. Dus uh, dat kunt u dan controleren en uiteindelijk ook beslissen wat u erin wil hebben. Aangaande parkeren heb ik volgens mij ook vorige week uh, tegen u gezegd. En dat was een toezegging dat de, het college zich beraadt over het parkeren. En dat er uh, in de najaarsnota of bij de begroting 2015 daar voorstellen in komen. En... Uh, in mijn beleving is dat gezegd. En dan hoef ik dat nog, nog een keer te herhalen. Nou, nu bent u duidelijker dan, dan uh, verleden week in ieder geval. volgens mij heb u het week niet op deze manier beantwoord. Zeker weten we wel. Nou, dan is twee keer raak dubbel. Dank u wel, uh, meneer Sandbergen, Meneer Tonen. Ja, voorzitter. Um, ik was in eerste termijn niet ingegaan op uh, amendement van... Uh, ...de vier partijen, als ik het goed zie... Uh, ...maar de portefeuillehouder is daarop ingegaan... ...en uh, hij heeft ook gezegd... Uh, ons feit dat het een, een raadzaak is... ...dat hij toch vanuit uh, de optiek van het college... ...het verkeerde signaal wat je heeft afgeeft, et cetera, ...vindt uh, dat het amendement ontraden moet worden... ...en ik ben het hartgrondig met hem eens... Uh, ...om de simpele reden dat, uh, zoals je ook al zei... ...wij nog niet zo lang geleden die verordening hebben aangepast... Uh, dat we de mogelijkheid hebben opengehouden voor diegenen waarvoor uh, het uh, nodig is om, uh, om te voorzien dat daarin voorzien wordt. En dan, dan denk ik dat het wel heel erg kort de bocht is om nog een jaar na, na datum te komen met een voorstel om dat weer terug te draaien. Dus de steun krijgt het amendement niet van de Partij van de Arbeid. Dank u wel meneer Tonen. Meneer Dennis. Ja, ik had gezegd een klein onderdeel. Meneer Mettes die heeft een uh, goed onderwerp... Uh... ...aangesneden, evenals de uh, wethouder van het CDA. En het is uh, het onderwerp keuzes maken. Dus het lijkt mij verstandig om... Uh, ...hoewel het CDA een wethouder had in het college in de vorige periode... ...en zij toen uh, met hele grote letters hebben opgeschreven in een verkiezingsprogramma... ...dat er keuzes gemaakt moeten worden... In, ...gezien in het licht van de financiële situatie van de gemeente Zandvoort. Die keuzes de laatste vier jaar niet gemaakt zijn... Dat we nou eens even goed zouden moeten onderzoeken in het hele politieke macht- en krachtenveld waarom die keuzes dan niet gemaakt zijn en nu weer gemaakt moet worden. Dank u wel meneer Demmers. Mevrouw de Jong. Ja, nog even een hele korte reactie. Ik begreep van u als voorzitter dat ik misschien een beetje vooruit ben gelopen op de kerntakendiscussie in zaak mijn vragen aan mijn mederaadsleden over het museum. Maar ik wil benadrukken dat ik heel blij ben met de toezegging van de wethouder over dit onderwerp dat hij zijn best wil doen voor een toekomstgerichte oplossing. Waardoor voor mij toch een stuk bezorgdheid over het museum is weggenomen. Dank u wel voor die waardering. Die had u in eerste termijn ook al verkondigd. Dus prima. Mevrouw Beurrensson. Dank u voorzitter. Eigenlijk wat meneer Demmers net zegt. Die... Oh. oh nee, toch. Even, ik dacht dat mevrouw van der Veld wilde maar We gaan verder. Um, het, keuzes maken. Dat is correct. Want het gaat hier ook om keuzes maken. En het zijn feitelijke keuzes zoals in eerste termijn al aangegeven. Richting begroting 2015. Waar gaan we naartoe? Het wordt een onwijs belangrijk jaar. De drie decentralisaties komen pas af. Dat gaat gepaard met... hele grote keuzes... waarin het natuurlijk ook financieel... gewoon uh, zwaar weer zal worden. We moeten daarbij kijken... naar de mens om wie het gaat. Die er zorg daarbij nodig hebben. Dat het allemaal goed wordt opgetuigd. Dus dat is waar het dit jaar om gaat draaien. En dan is het eigenlijk... Ja, misschien moet ik zeggen: het is, het is misschien een beetje dramatisch als het klinkt. Het was schandalig dat het enige amendement wat hier voorligt de prioriteit heeft de raad zelf. En dat we dat signaal durven af te geven in deze periode. Dus wat dat betreft volgen wij het college in deze en zullen wij het absoluut niet steunen. Dank u wel, mevrouw Beurantstom. Mevrouw van der Veld. Ja, een korte vraag hoor. Er zijn een aantal fouten geconstateerd. Zowel vorige week als vandaag weer. De heer Tone merkte inderdaad op dat er ergens een nadeel staat wat een voordeel is. In de maand dat het gecorrigeerd gaat worden? Of moet dat per mandement? Of kan dat even zo textueel? En dan bedoel uh, ik bijvoorbeeld nee, mevrouw, bij de parkeervergunningen dat mevrouw. verkeerde wijken benoemd staan. Nieuw-Noord in plaats dat van oud-Noord. Dat is textueel en inmiddels op de band vastgelegd. Dus dat is allemaal geen probleem. Oké, okay. nou. um, dat ik even zeker weten. Het bedrag wat net is genoemd is een eh, bedrag gestaan goed volgens mij. Alleen de vraag is of de uitleg daarmee correspondeert. Want dat was wat meneer Tonen zei. Nee, er moet alleen een veetje, moet er, er staat een, een, een ennetje in plaats van een V'tje. Ja. We bedoelen hetzelfde maar we gebruiken soms andere woorden. Dat hopen wij dan. Hè? Ja. <laughs> maar ook dat is op de band uh, vastgelegd. Dus dat is allemaal niet uh, nodig. Ja? Daarmee is volgens mij het debat in tweede termijn afgerond en kan dit onderdeel worden gesloten dan gaan we door naar Regenepen 6, voorbereidingsbesluit, bestemmingsplan, strand en duin daartoe is ook nog een notitie verstuurd ter verduidelijking is er behoefte aan debat? dat is niet het geval dat betekent dat ik dit onderdeel daarmee als afbehandeld beschouw jaarverslag, jaarrekening, paswerk 2013 is volgens mij ook een hamerstuk, klopt dat? Dan gaan we door naar agenda punt. Mag ik een mededeling daarover doen, kort? Dames en heren, dames en heren, ik verzoek u iets meer aandacht te hebben voor hetgeen hiervoor. Ja, voorzitter, wordt. even bij punt 6. Ik weet niet, bent u daar al voorbij? Ja. Ik ben bij punt 7. En bij punt 6 heb ik gezegd dat er een aanvullende, verduidelijkende notitie gestuurd. En vervolgens heb ik de vraag gesteld: is er behoefte aan debat? Toen heeft niemand gereageerd. Heb ik... Nee, er is geen behoefte aan debat. Maar ik wil in ieder geval de wethouder bedanken voor zijn antwoord. Okay. En het is nu zo dat uh, op, het niet het strand betreft, zoals op de tekening, was, uh, eerst was aangegeven. Dus uh, de beperkende maatregelen van het voorbereidingsbesluit, die, uh, die vervallen eigenlijk. Uh, ja, of zijn eigenlijk alleen van toepassing op de duinstrook. Dus uh, ja. geen zorgen voor de rest. Dank, wel. Dank u wel. Agenda punt 7 vraagt net de portefeuillehouder... of hij iets kort mag toelichten. Portefeuillehouder. Ja, ik... ik we zijn in nog... Het wordt straks in het AB en DB vastgesteld. Maar er is dus met Haarlem... zoals ik al zei nog... de discussie over het terug, terugbetalen... Van, van loonbelasting uit het reïntegratietraject. Die discussie loopt. Als ik daar meer informatie over heb... zal ik u dat mededelen. Maar op zich... Wij denken dat de rekening zo vastgesteld zal worden... en dat voor 2014 waarschijnlijk er een aanpassing zal komen. Ik zal u dat tijdig dan melden. Dank u wel, wethouder. Dan gaan we door naar agenda punt 8, winkeltijdenverordening 2014. Is daar behoefte aan debat? Ik kijk even rond. Mevrouw Beurldsson, mag u het spits ook bij. Het is feitelijk um, heel simpel. Er wordt natuurlijk de mogelijkheid geboden om zeg maar, de, de winkeltijden um, vrij te laten... Dus uh, de hele beperking uh, op te heffen. Um, de vraag is eigenlijk van, waarom doen we dat niet? Waarom leggen we niet gewoon de verantwoordelijkheid neer bij de ondernemer die het betreft? Dat als hij langer open wil blijven, dat hij dat kan. Want op het moment dat wordt aangehaald, zeg maar, de punten die er zouden zijn... mogelijk van overlast en eventueel van verkoopdrank... dan kan ik me toch uh, uh, voorstellen dat er uh, andere maatregelen zijn... Uh, die je kunt treffen om uh, hierop in te grijpen... Dus eigenlijk het voorstel is zeg maar een, een alternatief om gewoon um, niet zeg maar de, de aanvullende maatregelen bij het college te laten liggen, maar gewoon om het vrij te laten en de regels te schrappen. Iemand anders behoeft om daarop te reageren? Niemand? Dan. Ja, ik, ik ben het een beetje aan het laten inzinken, maar ik vind het eigenlijk jammer dat daar vorige week niet mee. Uh, nou, u... Dat, dat daarmee gekomen is... dat we daar wat verder over hebben kunnen nadenken. Ik vraag me af... hoe dat zeg maar met de winkeltijdenwet... Uh, wel of niet te combineren is. Ja, dat, dat zou ik dan inderdaad... verder toegelicht willen hebben. Maar ik, ja, ik ben het eigenlijk met u eens... Uh, om het aan de ondernemer zelf te laten. Ja? En, en daar waar je dat niet wil... zou je dan inderdaad... aanvullende maatregelen kunnen neerleggen. Maar in de eerste instantie aan de winkel... die je zelf ondernemer, waarom niet... Meneer Tode. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, op, zich, op zich is dat een gedachte uh, waar ik helemaal niet zo tegen ben. waar het niet dat je ook te maken hebt met de omgeving. En, uh, en dat is nou juist. En daar volgens mij is dat ook beschreven in het voorstel. Uh, om uh, wel de mogelijkheid open te houden. En dan tegelijkertijd dat ter beoordeling van, in dit geval het college. waarbij er gekeken wordt naar allerlei uh, omgevingsfactoren die daarop van invloed zouden kunnen zijn. Want uh, je, ja, je, de situatie kan zich gewoon voordoen dat er, uh, dat er behoorlijke overlast ontstaat. Kun je zeggen, ja, dat ligt dan bij de ondernemer. Maar uh, dat, vind ik wat, dat vind ik wat te gemakkelijk. Uh, ik vind, en uh, bovendien op het moment dat het verleend is, uh, dan, uh, dan sukkelt dat vooral nog een hele tijd door, uh, terwijl die, die last uh, in die omgeving blijft. Die overlast. En, uh, op het moment dat het aan het college is... dan kan het college op maat toegesneden maatregelen nemen... Uh, die het eventueel voor een winkel mogelijk maakt. En ik denk dat dat veel verstandiger en handiger is... want dan krijg je echt het goede maatwerk wat je daarvoor nodig hebt. Dus ik ben er geen voorstander van. Meneer Simons. Voorzitter, ik zou graag de reactie van het college hierover horen... voordat ik uh, de mening uitspreek. Prima. Meneer Metters zag ik bewegen... Ja, want ik ben er ook geen voorstander van en uh, ik vond het goede argumenten die ik net gehoord heb, ik kan er nog een paar aan toevoegen, maar dat zijn de belangrijkste dus niet voor. Okay. Voor de rector door het woord geef, iemand in de raad nog? Meneer Zandberg. Ja, dank u wel meneer de voorzitter. <coughs> meneer Tone die slaat de spijker op zijn kop. Ik heb ook een memo uh, laten toevoegen bij het raadsvoorstel van de politie en de... Uh, beleidsmedewerker, openbare orde en veiligheid, die dit precies hetzelfde aangeeft. Uh, op dit ogenblik is er maar één aanvraag binnen. En uh, met dit kan ook het college een maatwerk leveren. En ook kijken of het in een compact gebied kan. En ook in samenspraak met de politie. Hmm, tweede ronde. Wie nog? Voorzitter. Staat u maar vrij om er toch even op te reageren? Zeker. In de tijd is het namelijk. Uh, heb de daarna vaak ook gedaan van hoe vaak is dat verzoek gedaan. En het verzoek is feitelijk langer open te mogen zijn... of in ieder geval open te mogen zijn buiten de reguliere tijden. Dus zeg maar voor uh, 6 uur morgens en na 10 uur avonds. In al die jaren is dat één keer geweest. Dus dan gaan we een hele regeling optuigen... voor verzoek wat eenmalig is gedaan. Terwijl je feitelijk hierbij eens nou uh, terug naar de basis zou kunnen gaan... en gewoon regels die overbodig zijn, die zou je eens kunnen gaan schrappen... En voor het overige, we kunnen kijken naar de openbare orde veiligheid. We kunnen een heleboel zaken erbij halen en bijslepen. Maar er zijn al diverse zaken open in het dorp. We praten hier over winkels. De horeca is al geopend, want daar hebben we het in dit geval niet over. Dus een winkel, of dat die langer zou mogen open zijn buiten de tijden. En dan gaat het opeens om openbare orde veiligheid, politie, medewerkers. Dan denk ik van, volgens mij maken we het groter dan wat het is... Leg nou die verantwoordelijkheid neer bij die ondernemer, vertrouw die ondernemer en spreek die ondernemer aan, volgens mij zegt u dat zelf ook altijd, op het moment dat het fout gaat. Dus ik zou zeggen, volgens mij heeft u hier het argument in handen om te zeggen, we kunnen schrappen die regeling. Dank u wel. Weet u wat het aardig is mevrouw Keuralson, dank voor uw bijdrage dat ik er niet over ga. Meneer Kuipers. Ja, ik, ik heb even een korte vraag, uh, maar dat is misschien ook meer een vraag dan aan de wethouder. Volgens mij is het uh, is de opmerking van uh, mevrouw Guransson. die zit op de periode tussen 10 uur avonds en 6 uur ochtends, waar nu een ontheffing voor verleend kan worden. En ik dacht begrepen te hebben dat mevrouw Guransson bedoelt, bedoelt dat theoretisch uh, winkels dus eigenlijk 24 uur per dag open zouden kunnen zijn. Um, op zich is dat natuurlijk een. Um, ...een sympathiek en begrijpelijk verzoek... Uh, waar het niet dat wij het dan wel heel relevant vinden... ...als dat ter discussie zou komen te staan... ...dat er een onderzoek wordt gedaan... naar wat dan de effecten uh, zouden zijn op de omgeving... ...en uh, een opmerking dat de politie en een aantal andere partijen... ...daar natuurlijk gedachten bij hebben... ...dat is een hele belangrijke... ...maar ik kan me ook voorstellen dat dit soort ingrijpende uh, maatregelen... Want daar heb je het over... En net zoals in grote steden in bepaalde uh, gebieden waar onbeperkte openingstijden zijn en nachtwinkels uh, zijn toegestaan. Dat je dan van tevoren in ieder geval in kaart brengt wat de belasting daarvan uh, voor die omgeving is. En ik zou dan eigenlijk ook uh, willen verzoeken dat als de raad dit een uh, serieus uh, te nemen voorstel uh, vindt. En ik kan me dat zo voorstellen dat er wel eerst een onderzoek plaatsvindt voordat er inhoudelijk wordt besloten. Dank u wel. Dank u wel meneer Kuipers. Andere nog meneer Demmers? Ja, um, ik, ik stap even in op de tekst van mevrouw Keulsen als het gaat over uh, schrappen van regels. Um, waarom hebben wij eigenlijk niet, uh, toen zij uh, wethouder ruim was, die regeling geschrapt dat je bij een uh, gebouw uh, wat voor wonen bestemd is, dat je dat in ieder geval voor 70% voor wonen moet uh, uh, moeten we dus, uh, gebruiken en maar 30% uh, uh, voor economische activiteiten nou dat is A, hartstikke moeilijk te controleren B, kom je achter de voordeur bij uh, mensen, C, kom je bijna uh, verzoek te binnentreden, hoor, ook altijd heel erg lastig, dus toets nou gewoon op de aantasting wel of niet van de leefomgeving, de beeldkwaliteit en de belendende panden, en klaar is Kees en die regels heeft hij als wethouder toen niet geschrapt ja, maar op een bepaald moment ging het over het schrappen van regels en dat is natuurlijk een politiek doel, ook van de VVD en heel veel mensen die zeggen: joh, we, we raken helemaal in het moeras met al die regeltjes. Nou, schaf ze dan af en niet alleen voor de winkeltijden, maar er zijn er nog wel tien domeinen. Ik begrijp dat de heer Demmers een initiatiefraadsvoorstel gaat indienen om het schrappen van een aantal regels. Dus we zullen dat met belangstelling volgen. Ja, en ik ben blij dat u dit dan mede ondertekent. Uh, ja. Ik kijk even rond. Volgens mij is er wel gezegd wat er gezegd mag worden. Wij hadden nog behoefte aan een tweede reactie. Ja, dat is een vraag van de... Ja, inderdaad, meneer Kuipers vroeg, is het, is het inderdaad van, uh, van 10 uur avonds tot 6 uur s morgens? Dat is inderdaad zo. En helaas kan ik mevrouw uh, Wurrelson niet overtuigen van het college standpunt. Betekent dat ook dat u zeg maar, de suggestie van de heer Kuipers niet overneemt? Dat klopt. Daarmee is volgens mij het debat wel geweest uh, en ga ik door naar agenda punt 8, hey, agenda punt 9, excuses. Dat is het nieuwe agenda punt 9, aanpassing vergaderstelsel. Um, dus even kijken, wie wenst daarover het woord? Ik ga eens even inventariseren. Meneer Simons. Niemand anders? Huh? En de Demmers? Oh. Oh. Nou meneer Simons, het lijkt dat u een debat met uzelf mag gaan voeren, maar ervaring leert dat er altijd weer aanhakers komen. Ik Kom. zie dat er een abonnement wordt rondgedeeld. Uh, gaat u dat ook gelijk toelichten en indienen? Dat wilde ik gelijk toelichten of, voorzitter. Ga ik het woord ik wilde eerst even eigenlijk een vraag stellen. Wat, wat is handig daarbij? Er is namelijk een notitie gemaakt door de Griffie. Uh, ik wilde eigenlijk even peilen, is er nog bij de Raad behoefte om daar nog nadere informatie over te krijgen? Of zal ik me beperken tot de wijzigingen op die notitie die in het amendement staan? Even voor de goede orde. De notitie is van de werkgroep uiteraard Raad die zich ermee bezig heeft gehouden. Dat er een Griffie is die u faciliteert met het opschrijven is mooi... En waardevol houden we ook zo. Maar het is de notitie van de werkgroep. Ik zag net niemand die daarop reageerde op uw verduidelijkingsvraag. Dus ik stel voor dat u het abonnement gaat toelichten. Uitstekend. Ja, voorzitter. De, het abonnement gaat over de aanpassingen van het uh, vergaderstelsel... wat uh, sinds uh, 2010 is uh, ingevoerd. En uh, er zijn overwegingen voor u. Dat zijn er uh, wel geteld zes... Overwegingen zijn dat in de notitie over de aanpassing eh, het advies van de werkgroep is weergegeven. Dat de onderstaande fracties die hebben ondertekend na bestudering tot een anders leidende opinie zijn gekomen. Althans delen, bepaalde punten dus in de notitie. Dat in het onderstaande besluit de volgorde van de beslispunten uit de desbetreffende notitie zijn aangehouden. En alleen de te wijzige punten zijn vermeld. Dat de overige punten derhalve akkoord zijn bevonden dat indien een raadsvergadering op donderdag wordt gehouden... geen uitwerkmogelijkheid naar de volgende dag meer reëel is... en veel raadsleden inmiddels andere afspraken voor de donderdag hebben. En als laatste punt, voorzitter, in de overwegingen... is dat er daarnaast nog een aantal andere praktische aanpassingen gewend zijn. Voorzitter, en dan in het besluit zijn ook al een aantal punten genoemd... die dus slaan op de notitie, daarbij eindsluiten, wat ik net verteld heb... Punt 2 aan te vullen met de vermelding dat op dinsdag de commissie Bestuur en Middelen, op woensdag de commissie Ruimte en Economie en op donderdag de commissie Samenleving zal vergaderen. Punt 3 aan te vullen met de opmerking dat een 14-daagse cyclus bestaat uit commissievergaderingen in de tweede week van de maand en in de vierde week van de maand een raadsvergadering en een reservedatum voor overige bijeenkomsten. Punt 6 te schrappen en het inbrengen van niet geagendeerde onderwerpen door derden te handhaven. Punt 7 dat blijft voorgesteld wordt per commissie twee zetels per fractie beschikbaar te stellen aan te vullen met waarvan 1 voor een buitengewone raadslid. Punt 9 te schrappen en de term buitengewone raadsleden te handhaven. Punt 10 gestalte te geven met maximaal 2 buitengewone raadsleden per fractie. Punt 12 zodanig te wijzigen dat de raadsvergadering plaatsvindt op dinsdag in plaats van op donderdag. Punt 13 aan te vullen met de vermelding dat de reservedatum op de woensdag na de raad valt. Punt 15 zodanig te wijzen dat de bepaling voor een meerderheid van raadsleden komt te vervallen. En tenslotte voorzitter het tweede besluitpunt te wijzigen in... ...de griffie te verzoeken de vertaling van het bovenstaande in het reglement van orde... ...en eventueel in een verordening raadscommissies zodanig te handen te nemen... ...dat hierover in augustus 2014 besloten kan worden... Tot zover het amendement, voorzitter. Dank u wel, meneer Simons. En ik zie dat het amendement wordt ingediend door het OPZ, D66, CDA, GBZ en Sociaal Zandvoort. Voor de volledigheid. Ja, meneer Tone. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb, uh, na aanleiding van het amendement, heb ik, uh, opmerkingen en, en, en vragen. Uh, in de eerste plaats... Uh, Waar het gaat over het, uh, over het uh, schrappen van het uh, inbrengen van niet-gargineerde onderwerpen. Uh, en en dat, dat punt toch te handhaven. Uh, dat verbaast me eigenlijk een beetje. Omdat we, we zijn hebben vastgesteld, dat we belanghebbenden anders bij tot totstandkoming van, van beleid willen gaan betrekken. Uh, we hebben in het verleden veelvuldig te maken gehad met uh, zes tot zelfs, uh, als ik praat over bestemmingsplannen zelfs. Negen momenten waarop belangstellenden uh, hun ei kwijt kunnen. En uh, wat, mijn zin niet direct een positief effect heeft gehad uh, op de besluitvormingsprocessen, maar voor heel veel herhaling van zet heeft, heeft gezorgd. En indien men bepaalde zaken uh, door de raad behandeld wil zien. en waar, waarmee men uh, met de raad in gesprek wil gaan, waarover men met de raad in gesprek wil gaan. dan zijn er legio mogelijkheden om dat te bewerkstelligen. En dat is dan nou juist wat we hebben gezegd. Het actief betrekken van, van, van de bevolking, van belanghebbenden uh, in kader van participatie. En dan praat ik over voortrajecten veel eerder dan we in het verleden altijd deden. Eigenlijk, uh, dat heb ik wel eens vaker geroepen, uh, geen pen en papier voordat er is gesproken met, uh, met de belanghebbenden. Um, nou, daar past dit dan niet meer in. En ik vind het dan ook onverstandig om dat te schrappen. Um, Ik ben benieuwd naar de uitleg waarom uh, er, er toch weer een term buitengewone commissieleden of raadsleden gehanteerd gaat worden. Want mensen gaan deelnemen aan commissievergaderingen. Uh, en ik denk, ja, wat, uh, wat, wat, wat, wat maakt het uit of er nou buitengewone raadsleden of buitengewone commissieleden staan. Maar het zijn gewoon buitengewone uh, commissieleden. Buitengewone raadsleden suggereert iets wat er niet is. Dat vond ik in de vorige periode al, terwijl men deelnam aan uh, informatieraadsvergaderingen en nu nog. Maar uiteindelijk uh, zijn het in feite buitengewone commissieleden. Ik zou graag willen weten waarom u dat, uh, waarom u dat veranderd wil hebben. Um, ja, als we kijken naar, naar, naar dat punt 12. Um, waarbij we zeggen, van, ja, laten we dat toch maar op, uh, op, op de dinsdag houden. Want uh, daar is in de, in de informatieraad, onder andere door mevrouw Geurlson, uitgebreid uh, beargumenteerd waarom het handig en verstandig is om dat op donderdag te doen... vooral ook omdat dat dan gelijktijdige besluitvorming kan plaatsvinden in, in de regio. Maakt dat wat uit? Ja, ik denk het wel. Uh, je hebt in het verleden ook al gemerkt... dat daar waar het niet gelijktijdige besluitvorming was... er heel veel ruis op de lijn kwam... en uh, verwarring alom uh, aan de orde was. Partijen op een gegeven moment, daags dat er ergens een besluit was... genomen, met elkaar gingen bellen... en dan moesten er moesten weer stukken weer teruggetrokken worden, enzovoort, enzovoort... Op die donderdag, uh, gelijktijdig met de anderen, lijkt mij uh, net zo valide als, uh, als uh, te zeggen van wij doen het op dinsdag. Ik denk dat je bovendien meer ruimte krijgt om uh, met, uh, met fracties uh, onderling met, binnen, binnen je partij, uh, de zaken af te stemmen. En ja, het argument dat veel raadsleden inmiddels op de donderdagen andere afspraken hebben, nou, dat lijkt me wat aan de overtrokken kant. Uh, althans, als ik in mijn agenda kijk... dan zie ik op de doelbedaag nog niet zo gek veel staan... en wat doen zij dan meer dan ik. Uh, ja, dat wil ik dan weten. Uh, <laughs> ja, want ik wil altijd, ik wil altijd, wil altijd blijven leren. Uh, ja, uh, en bij punt 15 zegt u dat u uh, voorstelt... want er in, in, wordt voorgesteld uh, om een katholische in te stellen met een bepaling... ...dat deze voor de meerderheid uit de raadsleden bestaat... ...en dat wil u laten vervallen. En ik zie... Uh, ...het lijkt mij een hele logische gedachte... ...dat uh, de, de meerderheid daarvan... Uh, ...raadsleden zijn. En ik, maar ik ben uitermate benieuwd... ...wat de achterliggende gedachte... ...bij uh, de indieners is... ...om... Uh, ...dat, te laten, dus dat te, te laten vervallen... ...en toch... ...de mogelijkheid te geven dat er zelfs... ...een accountscommissie zou kunnen zijn... ...met uitsluitend buitengewone... ...ik noem het maar even nog... ...commissieleden. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Meneer, vrouw slot. Ja voorzitter, ik... Um, ...heb samen met uh, drie anderen... Uh, ...deel uitgemaakt van, uh, van de werkgroep... ...en als je een werkgroep... ...op een gegeven ogenblik ingaat... ...ga je er allemaal met een bepaalde bagage... ...ga je erin en met een bepaalde visie. Maar die komt niet altijd natuurlijk overeen. Dat, ...dat is wat logisch. Uh, partijen denken... ...over een aantal zaken anders... Maar je probeert elkaar te vinden en uiteindelijk toch met een stuk te komen um, wat gedragen is. Het stuk wat er lag, um, was naar mijn overtuiging een gedragen stuk. Waarbij niet iedereen altijd zijn eigen gelijk kan halen. Dat kan ook niet, dat betekent een kwestie van geven en nemen. Dat, dat, maar zo werkt het in zo'n commissie, uh, dat moet ook je insteek zijn. Dan is het op een gegeven moment wel jammer om te moeten ontdekken... dat eigenlijk feitelijk drie indieners of mede-ondertekenaars van een stuk... Uh, op de zaken en zo komt het een beetje over waarin ze zeg maar niet hun gelijk hebben gekregen, misschien heb ik dan op al die punten net vallig mijn punt binnengehaald het volgens helemaal gaan amenderen. en niet eigenlijk opnieuw het stuk de, bij de werkgroep hebben ingebracht om het te bespreekbaar te maken dan heb je echt zoiets van, het was een leuke ervaring, maar wel eenmalig dus ik trek mijn steun aan het stuk helemaal in Dank u wel, mevrouw Zegt Doet u daarmee een ordevoorstel? Ik, ik, ik Moet probeer dat even... Nee, Nee, nee. Ik, eh, soms doen raadsleden dat verkapt. En als ik alert ben, dan reageer ik erop. En soms eh, hoor ik dat pas later. Dus ik, het proeft een beetje als u zegt... van Zou het een idee zijn om het stuk terug te brengen naar de werkgroep? Dat die zijn bespiegelingen... Dat, dat noem ik een ordevoorstel. Nee, voorzitter. Maar mijn eh, handtekening stond onder het stuk... Dus ze okay. mag wel zijn, ik beschouwen. Dit Ik voel heel veel voor uw... Uh, mediation. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee ik, denk, ik denk namelijk dat het geen slechte zaak is als het nog een keer teruggaat. We hebben geen haast met z'n allen. Uh, het, we, hoeven, we, hebben, we gaan met zomerreces, dus we hebben nog even de tijd. We kunnen er nog even over opkouwen. Ik lijkt me een heel goed plan om het nog even een stuk terug te nemen. En dat de werkgroep er nog eens een keertje met een amendement erbij met elkaar aan de tafel gaat. Bij mijn handen, heel verstandig. Ik, ik laat het helemaal aan u over ik tracht alleen te verduidelijken want dat is een van mijn rollen hier eh, wat u zei mevrouw Geurenson was daarin helder denk ik, het is aan u eh, hoe u daar verder mee omgaat mevrouw van der Veld en dan, ja, dan wel een, een, een voorstel van orde uh, dit is natuurlijk in de informatieraad besproken zoals we allemaal weten is daar eigenlijk geen ruimte voor discussie dat zou ook niet kunnen want dan hadden we zeker pas om twee uur thuis geweest die avond uh, mijn voorstel is om dit toch uh, ja, in, een, in een commissievorm met elkaar te bespreken. En dan uh, daar gewoon echt flink wat tijd voor uit te trekken. Want ja, er, er zijn diverse meningen over. En we zullen toch met z'n zeventiende plus uh, zeven commissieleden uh, ja, dit moeten gaan volbrengen. En misschien wel veertien commissieleden. Daar moeten we dan ook over hebben. Ja, het, het kan niet in een commissie. In de gewenste structuur laat ik het zo zeggen. Want die is er niet. Uh, nee, maar, maar ik, ik bedoel daarmee, vond... van laten we daar een, een, echt een avond voor uittrekken. En voor mij wordt inderdaad uh, desnoods met de, met de okay. benen op tafel overleg. We gaan, we gaan het rondje even afmaken. Uw, ja. uw punt is helder. Meneer Simons. Ja, voorzitter, ik heb uh, een aantal punten genoemd die meneer uh, Toner heeft uh, genoemd. En daar wil ik graag eigenlijk een reactie op geven. En misschien hebben uh, andere ondertekenaars ook nog wel de behoefte aan... ...die reactie eigenlijk uh, neer te zetten. Meneer Toon heeft als eerste punt zes genoemd... ...het schappen van geagendeerde onderwerpen... ...en uh, juist omdat we uh, in ons uh, programma... Uh, ...burgerparticipatie een heel belangrijk item vonden... ...hebben wij gemeend uh, die mogelijkheid open te moeten houden... ...dus... Uh, ...meneer Donen zegt er zijn voldoende andere mogelijkheden om met de Raad in gesprek te komen. Ik vind, eh, hoe beter je een mogelijkheid biedt dat een burger kan komen met een eigen agendering van een onderwerp... Eh, ...hoe beter je die burgerparticipatie juist bedrijft. Vandaar dus de reden van het schrappen. Punt 7. Eh, waarom eh, huidige... ...even kijken, punt 7... Ja, twee zetels per fractie, wij van één uh, uh, voor een buitengewoon uh, raadslid. Uh, is, punt 7 heb ik wel genoteerd uh, dat u dat genoemd heeft, meneer ja, Tonen. Punt 2 of, dacht ik. Wat? Oh was dat mee? Heb ik, daar heb ik dat verkeerd genoteerd. Uh, punt 9, dus buitengewoon raadslid. Er uh, was bij uh, degene die... Uh, uh, hierover nagedacht hebben toen we het gingen nabespreken. En ik uh, moet inderdaad nageven dat we daar in de uh, werkgroep niet voldoende bij hebben stilgestaan. Maar toen we dat gingen nabespreken en hebben besproken met onze fracties, toen was het er toch eigenlijk een hele grote voorkeur om uh, niet over buitengewone commissieleden te praten, maar over buitengewone raadsleden. En uh, uh, in, ik geloof dat, uh, dat we ook hebben overwogen dat. ...veel termen voor deze mensen gebruikt worden. Ik ken duo-raadsleden, uh, ik ken schaduwraadsleden, maar het zijn altijd raadsleden. En wij hebben toevallig in Zandvoort gekozen voor buitengewone raadsleden. Nou, dat wilden we dan eigenlijk handhaven, omdat die term inmiddels ingeburgend is. Punt, uh, ik, ik, ik wilde, ik wilde, ik wilde even het verhaal allemaal buitengewoon zijn, maar <laughs> daar doe ik niks aan af. Maar, uh, ik wilde ook graag even mijn verhaal afmaken, dan weet ik u precies ik, hoe ik erover denk. Nee, dat snap ik, maar dan lijkt het me handig als, als u dan een term kiest die algemeen gangbaar is. En, uh, dus, dus, en vandaar ook dat dat misschien dan toch nog een keer besproken kan worden: al die puntjes waar straks over. Minister Mons. Dan gaan we naar uh, even kijken, punt 12, uh, de donderdag en de, en de dinsdag. Ik kan me voorstellen dat het uh, belangrijk is uh, voor de regio in overleg, maar we moeten ook naar ons. Eigen uh, vergadersysteem kijken, want daar hebben we het over. We hebben sinds jaar en dag uh, de, ja, de, de uh, raadsvergaderingen gehad op de dinsdag. Uh, eigenlijk hebben we onze eigen agenda daarop ingesteld. Uh, en meneer Toon, u zei, ja, dat zal wel meevallen, want in mijn agenda is die donderdag helemaal niet zo ruim bezet. Maar veel mensen hebben daar juist hun. ...activiteiten opgepland, waar ze lid zijn van verenigingen of, of andere zaken die dan plaatsvinden op die dag. Wij zijn gewend aan de dinsdag, vandaar dat degenen die eh, dit eh, amendement ondertekend hebben, de voorkeur hebben voor de dinsdag. En dan tenslotte dan punt 15, dat is de meerderheid van raadsleden... Eh, Interruptie. Meneer Simons, ja. uh, mag ik een kleine aanvulling doen op, uh, op uw dinsdagpunt, om het zo te zeggen? Vertelt u me. Uh, wat ik zelf ook best wel belangrijk vind, is dat uh, de Zandvoortse krant verslag doet van onze vergaderingen. Die brengt hij uit op donderdag, dat krantje. Als wij op donderdag gaan vergaderen, dan kunnen hun dat pas een week later publiceren. Dat en dat is natuurlijk gigantisch oud nieuws dan. Jawel, dan heeft het al in het Hamels dagblad gestaan op, op, onze, op onze website... <lacht> dan hebben hun eigenlijk geen nieuws mee te brengen. Het is niet doorslaggevend, absoluut niet. Maar ik vind wel dat we daar ook best rekening mee zouden kunnen houden. Dank u wel, mevrouw Van Veld. Meneer Simons. Ja, als laatste had ik uh, punt 15 genoteerd. Meerderheid van raadsleden, uh, dat uh, was uh, de wijziging die we willen aanbrengen. En niet voor niets. Want juist onze buitengewone raadsleden, die kiezen we op specialisme. En als het nou toevallig voor een aantal fracties... Specialisten inzitten voor bijvoorbeeld een financieel onderdeel of voor een BMO-onderdeel, dan moet dat zo kunnen zijn dat ze daar, uh, en in dit geval, ik, ik vergis me even, uh, dit gaat over de, de, de auditcommissie, neem me niet kwalijk, maar het, het verhaal is dus eigenlijk dat het uh, van het specialisme uitgaat. En als we dan toevallig meer uh, buitengewone raadsleden dat specialisme hebben voor de accountantscommissie, ...dan zijn dat zo, dan willen we niet die beperking er eigenlijk in leggen... ...door te zeggen, nee, dan moeten we toch die mensen niet die kans geven... ...maar dan moet het de meerderheid aan raadsleden zijn. En uh, even dan een praktisch voorstel, uh, voorzitter... ...want dit zijn de antwoorden op de vragen die meneer Toner stelde. Uh, even een praktisch voorstel. Uh, misschien is het dan wijsheid om uh, uh, ons te laten stemmen... ...of we vanavond een besluit erover willen nemen of niet. En uh, dat is altijd het vaste discussiepunt bij de Raad de Besluitvorming. Want aan de voorkant wordt daar, als daar aanleiding is, door mij altijd de vraag gesteld. Is het besluit rijp? Het is bijna altijd zo, dus die vraag komt nooit expliciet. Maar dat is nu niet op dit moment aan de orde. Dus daar heeft u in de tussenpozen, tussen debat en besluitvorming nog de gelegenheid voor om uw gedachten over te laten gaan. Ja? Is daarmee datgene gezegd wat gezegd moet worden? Dan heb ik als voorzitter wel nog een opmerking over dit stuk. Het ziet uw raad als u ook het dekking aangeeft. Want u heeft gezien in het stuk dat het extra geld kost. Dat kan allemaal. Eh, maar zoals u weet heeft u ook een, uw adel verplicht en dient u ook een dekkingsvoorstel aan te geven. En u heeft ook daarvoor de gelegenheid nog om dat aan te vullen. Daar wil ik ook best wel een suggestie voor doen. Maar ik vind wel dat dat nuttiger nodig is. Ik geef het u mee. Daarmee ga ik naar agenda punt 10 en dat is de motie biologische markt. Die motie wordt uitgereikt op dit moment. Ik eh, verwacht, ja ik zie hem al, meneer Kramer, u eh, dient die motie in. Wilt u de motie als die wordt uitgereikt even voordragen alvast? Um, ja prima voorzitter, en dan dien ik hem ook meteen uh, in. Uh, nou, we zijn in kennis gesteld van het collegebesluit uh, evaluatie biologische markt voor jaar 2014. En ook het uh, besluit dat het college heeft genomen om de huidige uh, uh, weekmarkt, biologische weekmarkt, op het uh, Raadhuisplein uh, te beëindigen. Daarbij heeft het college wel opgemerkt dat ze nog twee alternatieve locaties uh, hebben aangeboden. Dat zijn het uh, LDC Marktplein en het uh, Gasthuisplein. En uh, wij dienen daarom een uh, motie uh, in. Uh, Overwegende dat de biologische weekmarkt door het college is beëindigd op het uh, Raadhuisplein. Het uh, Raadhuisplein volgens het college een ongeschikte locatie is voor de biologische weekmarkt. De biologische weekmarkt een jaar als proef op het Raadhuisplein heeft gestaan. De biologische weekmarkt een aanwinst is voor inwoners en bezoekers van Zandvoort... De weekmarkt op woensdag wel tijdelijk op het raadhuisplein mag blijven staan. De biologische weekmarkt een aanvulling is op het bestaande aanbod. Het college als alternatieve locaties het, het gasthuisplein of het Louis-Davidscree heeft aangeboden. De marktmensen niet willen staan op de alternatieve locaties. De aangeboden alternatieve locaties uit het zicht zijn. Het raadhuisplein een goede doorloop heeft en voor iedereen aantrekkelijk is. Ondernemers enthousiast zijn over de markt, het evenementenplatform Zandvoort, de wethouder toerisme en economie heeft opgeroepen de biologische weegmarkt op het Raadersplein te handhaven. En de marktverordening dient te worden aangepast om de biologische markt mogelijk te maken zonder evenementenvergunning. Wij roepen het college op, om tenminste tot de gemeenteraad een nieuwe marktverordening heeft vastgesteld... ...toe te staan dat de biologische markt... ...wekelijks op het raadwerksplein... ...gehouden wordt. Dank u wel meneer Kramer. Is er behoefte aan een verduidelijkende vraag? Ik denk, meneer Veldens. Ik heb wel een opmerking. Wij vinden als oude partij... ...dat na twee keer een verlenging ...van een evenementvergunning... ...dat eigenlijk, ja, eigenlijk niet zo verder kan... Er zijn twee goede locaties meneer met meneer voorzieningen. Veldwich, meneer Veldwich. ik wilde eerst uh, de verduidelijkende vragen doen. Dan kijken of er behoefte is om al een uh, debat te hebben of mening te geven. Want daar was u volgens mij mee bezig. Dan krijgt het college korte tijd om te reageren. En vervolgens kom ik weer terug bij de raad. Dus wie heeft er behoefte aan een verduidelijkende vraag? Meneer Kater. Ja, een van de overwegingen uh, van dit voorstel uh, behelst de opmerking dat de marktmensen niet willen staan op de alternatieve locaties. En mijn vraag is, wat is daarvan volgens uh, de VVD de consequentie? De ja, ja, Volgens mij is de oproep duidelijk dat ze op het HADS plein willen blijven. Dat snap ik, maar de consequentie, consequentie kan ook zijn dat de biologische markt verdwijnt ja inderdaad, daarom is deze motie uh, ingediend, dat wij dat ja graag willen voorkomen ik, dat begrijp ik ook, maar voordat we in het debat belanden ja. moet ik dat misschien nog even voorbehouden, maar dat heeft natuurlijk consequenties voor hoe je naar zo'n voorstel kijkt helder andere vragen? Nou. nee, voorzitter ik denk dat dat toch dan enigszins verwarring is uh, bij de heer Kuijs, want ik begrijp nu goed dat als dit besluit wordt aangenomen door de raad dat die andere locaties dan uitvallen maar dat ...lijkt me niet in, in, in dit verhaal te passen. Dus. We komen straks op debat terug, meneer Kramer. Dit zijn alleen vragen ter verduidelijking. Mevrouw de Jong nog een vraag ter verduidelijking? Ja, voorzitter. Ik zou graag uh, willen weten wanneer er enig zicht is op die nieuwe marktverordening. Uh, He, want het college wordt opgeroepen om tenminste tot de gemeenteraad... ...een nieuwe marktverordening heeft vastgesteld toe te staan... Dat de biologische markt wekelijks op het raadhuisplein gehouden wordt. Dus met andere woorden, hoe lang uh, gaat zoiets duren? Andere nog? Er is er behoefte aan het debat voordat we de portefeuillehouder vragen zijn mening te geven namens het college? Meneer Paap. Ja, heel kort, uh, voorzitter. Ja, ik zit toch uh, een beetje op uh, twee benen te hinken wat betreft de biologische markt. Want je hebt natuurlijk een toeristisch plein die twee dagen lang bezit is door een marktkooplui. Uh, uh, wij zaten ook uh, uh, te denken aan uh, gasthuisplein. Om het in ieder geval daar te doen. Misschien heeft het museum er ook nog een beetje een daarin dan. Als het goed aangegeven wordt. En daar ben ik al eens zo bang voor. Hè, dat het in dus zo'n voor niet zo goed aangegeven gaat worden. Dus als, als we het gasthuisplein doen. Moet ik een college aan of op. Om in ieder, geval wel een, in ieder geval een richting te maken van daar is wat. En niet zomaar dat neerzitten daar en dat is het dan. Dank u wel meneer Paap. Meneer Veldwits. Ja dank u wel voorzitter. Uh, wij vinden gewoon dus ook dat uh, het gas is en het uh, Robi Davids uh, mark Klein. Alle voorzieningen zijn daar. En uh, als het iets bekend bij, bekendbaar uh, gemaakt wordt. Dat de loop daar gewoon naartoe is. En overal wordt er verteld dat ze zoveel vaste klanten hebben. Nou een vaste klant die kan het best wel vinden denk ik. Dank u wel, meneer Veldwits. Ja, voorzitter, nee, nee. als ik mag interruperen op de heer Veldwits. Kort, Kramer. Nou, heel kort. Ik denk dat het toch wel enigszins debat mogelijk moet zijn. Vanavond. Als u wilt interruperen, heel kort. Want ja, dat is prima. Nu? Nou, in ieder geval, kijk, de weekmarkt is ook uh, naar de krocht gegaan. En uh, het was zo in het verleden, wat ik begreep, dat er een marktplein is aangelegd. En uh, die marktmensen daar ook uh, niet naartoe wilden. Dus waarom zou de krocht of tenminste de markt die nu op de krocht is, dan ook niet op het gasthuisplein en, uh, en uh, dat LDC-plein uh, moeten uh, volgens OPZ. Ik vind het zelfs zonde dat die markt ooit naar de grote krocht gegaan is, want het kwijn is ervoor gemaakt. En ik vind het jammer dat uh, toegegeven aan de krocht. Meneer Metters, daarna meneer Demmers. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil vooropstellen dat het uh, CDA uh, biologische producten... Uh, sterk voor is dat uh, we blij zijn met een groei van 5% in 2013 dat er 85% gekocht wordt via de supermarkt in speciaalzaak en dat brengt mij dan bij deze standpunt van het CDA over dit idee geen goed idee omdat er in het begin afgesproken is met de ondernemers dat het kleinschalig zou zijn en pittoresk dat na de proefperiode naar een andere locatie gekeken zou worden en die locaties zijn volgens ons absoluut aanwezig en ook aangeboden uh, ik heb zelf gezien en deel dan ook de bezwaren van een aantal ondernemers dat het rommelig is uh, niet pittoresk meer met grote vrachtwagens uh, dat er weinig sturing op zit en een slechte doorgang is uh, Weegt dus ook niet wenselijk om die biologische markt op het raadhuisplein te houden. Draagvlak is niet voldoende. Aan de voorafgestelde voorwaarden... Voorzitter, kunt u... Afspraak je, heer, is afspraak met niet maar... voldaan. De Kamer, we gaan nu Gaat even... Gaat het niet volgens u, in, voorzitter? Interrupties. Ja. Dank u wel. Ja, Want ik was nog toch toch bezig, bezig, dus ik ben blij dat het via de voorzitter loopt. voorzitter, uit de, de, de thuis, gang. De, de biologische, een uh, uh, LDC of gasthuisplein is natuurlijk voor het CDA bespreekbaar. Ik heb dat in mijn eerste opmerking al gezegd, dat we op zichzelf biologische producten pr absoluut willen promoten. Dus daar zijn we voor. En uh, ja, het argument van uh, uh, willen zo graag kopen, supermarkt op een paar meter. Ik ga van het begin ook even aan.